Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Geen van de kandidaten heeft bij de eerste ronde de absolute meerderheid gehaald. De grote favoriet, Gelma Rousseff, bleef steken op ruim 46% van de stemmen. Ze neemt het op 31 oktober op tegen de nummer 2, de conservatief José Serra. Rousseff kan de eerste vrouwelijke president van Brazilië worden. Geert Wilders staat vanaf vandaag terecht bij de rechtbank in Amsterdam. De PVV-leider wordt beschuldigd van het beledigen van moslims en allochtonen en het aanzetten tot discriminatie en haat. Op Twitter liet hij weten dat met hem de vrijheid van meningsuiting van anderhalf miljoen mensen terecht staat. Daarmee doelde hij op de anderhalf miljoen mensen die op de PVV hebben gestemd. De zitting wordt vanaf 9 uur live uitgezonden op Nederland 1.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 De stad zet daarom extra bussen en boten in om de problemen te beperken en ook zijn wegwerkzaamheden uitgesteld. Moslimstrijders hebben in Pakistan tankwagens van de NAVO in brand gestoken en zes bewakers gedood. De twintig vrachtwagens met brandstof waren bedoeld voor de buitenlandse militairen in Afghanistan. De aanleiding voor de aanslag is waarschijnlijk een reeks NAVO-aanvallen op Pakistaans grondgebied... Pakistan heeft naar aanleiding van het incident... een belangrijke aanvoerroute naar Afghanistan gesloten. Het weer, het is overwegend droog en zo'n 13 graden... bewolkt in het westen en in Zeeland kans op regen. Het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het.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 Everybody, no more sleep in bed Oh, wake up everybody Bye, Zfm. ZFM. Al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. The night runs away with the day. This Oh, man.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 We're right the Dollar, dollar